Begin en ik zal je helpen. Ik prijs HaShem dat ik gedurende mijn leven dit, het schaim, mag aanraken. Het is onvoorstelbaar wat ik hier lees. Wie kan het nog smaken in deze generatie? Ik weet het niet. Uiteraard zijn er, zijn er nog anderen die hier voedsel voor de ziel in vinden, maar ik heb nog nooit iemand getroffen die zich ermee serieus bezig zou houden. De armoede van deze wereld, oorlogen, Oneindig. De ene na de andere komen in de wereld. Alle ziekte, ellende, omdat men niet het licht van de redding van de ziel aantrekt. Men blijft in deze wereld met al die religieën die de mens in de duisternis brengen, met al het leren van wat zij leren in religies en filosofieën, en alles wat donker is, verdonkermanden is. Men kan niet uitkomen. Daarom komt zeer weinig licht in deze wereld binnen, en dat is de reden waarom de mens, de maatschappij, onverzoet is, met zware dienim, gestrengheid leeft. En niet alleen dienim, want dienim zijn heilige krachten. een van de twee heilige krachten. Maar die leunen van links aan de dienium, bevinden zich links van de dienium, misbruiken de zware dienium die niet verzoet zijn. En alle ellende komt in de wereld, omdat men het schaim niet wil en niet kan leren. Niet willen is uiteraard de voornaamste zonde. De reden van al het onheil in, de, in deze wereld. Want niet kunnen is nog geen reden om het niet te willen. Begin maar en Hashem hel. Ook aan mij werd het zo naar krachten gegeven, gezegd als het ware. Ik had gezegd, wie zou mij zogger kunnen onderwijzen en wie zou mij het geheim zo kunnen toelichten? Ik wist wel intuïtief, het was mij gewezen dat hier de redding van de ziel ligt verborgen, zowel van de enkeling als van de hele wereld. Naar krachten werd mij aangegeven: begin maar, en ik zal je helpen. Zoals het geval was met Moshe. Toen hij, toen hij Hashem tegenkwam. En Hashem had hem gezegd. Ga naar Egypte. Om mijn volk uit te laten komen uit Egypte. Moshe wist dat hij niet in staat was. Om dat alleen te doen. En begon zich te Verontschuldigen. Excuses ging, excuses zoeken. Mijn leven zijn niet goed en, en ik ben helemaal niet geschikt om dat te doen enzovoort. So en wat had Hashem hem geantwoord? Ga, en ik ga met je mee. En dat is wat in mijn geval op mijn niveau geschiedde. Er werd naar krachten gezegd, begin maar, en ik zal je helpen. En ik werd werkelijk geholpen. Dus ook jij, begin maar, en jij zal ik